Stomme hey, ses, wat heeft zij hier te doen? Dus met dat schieten, jong. Allee, meneer. Joe, allee, wakker worden ze. Allee, als zeg, mensjes duren in de wind, vriend. Je moet beschaamd zijn. Hoe moest u je een zien leven? Leemd op, alsjeblieft. alsjeblieft. Ik ga dood. Ja, ja, ja. Ja, ja maar, madame. Lacht hij daar al? Of je hem naar daar zien lopen en hem dan zien vallen? Nee, nee, meneer. Ik was op weg naar huis. En ja. ineens hoor ik die gsm-rinkelijk. Mm? Kijk en ik verschiet mij toch een breuk. Ik was kan over hem gevallen, echt. Ja, Alleen, ja. Alleen zou de, de politie verwitten, jong? De politie? Ik zou dat maar opdoen, als ik u was. Ziet dat hij zelfs bij zijn positieve komt dan aanbras begint oh, te zoeken? Ja, maar dat, dat komt in orde. Zo. Die madame daar, he, dat ja. is zijn vrouwen. Okay. En normaal he, is die nooit agressief. Oh, dat kennen we. Ja. Uh, ik ga je moeten laten, want als ik mijn vent te lang alleen voor de tv laat zitten, kan ik hem straks ook naar zijn bed. Ja, ja, ja. Bedankt, die madame. Slap, Peter! Nog een kans dat die madame zijn gsm hoort, heeft, en dat ze hem heb gepakt, heeft. Er is geen beweging in te krijgen, hè? Verdomme, hè, Peter? Nog een moeite, Hanne, ik denk dat hij je niet hoort. Hij is iets te ver weg. Iets te ver noemt jij dat? Hij is verdomme precies in een vat whisky gevallen. Zit dat hier nu liggen? Gelukkig dat het niet regent, hè. En dat les dat mijn niet eens verwittigd heeft, ja, hè? Nee. Wacht maar tot ik daar nog eens kom. Puzzle hem dan maar naar de auto dragen, ja, ja. zeker. Ja. André, wat keesje. Zijn armen nog... of. Ja, ik pak zijn ja, ja. benen. Ja, dat is... kun je. Ja. Wat zegt ze? Pieter zegt dan nog eens: Ik wil niet drinken. Ik, nee. ik versta dat ik gebroken ben. Hij zegt dat hij te moe was om te veel te drinken, maar dat ja, was. Waren... Dat is stoppend, ja. Ik kan niet meer op zijn benen staan, maar uitvluchten zoeken, dat kan meneer nog wel. Allez, kom. Ja. zijn serieus bij hem te diëten. Ze... Ja, vanaf oh. nu staat hij op water en brood. Wees gerust. Dat uh. hij pas op bruin en zijn broek blijft halen. Uh, een beetje door achter, inspecteur. Hij is precies weer in slapen gevallen. nu echt in het koud water steken. Ja, ik zal me gaan oh, Maar toen we ermee eerst op de stoel zetten, maar madame Marcos. Nee, nee, nee. Sorry, nee, nee, nee, ik kreeg de krant. Nee, nee, kom, zweten maar richt het bad in, jongens. Ja, je meent het precies. Met oh. zijn kleren aan. Ja, natuurlijk. Hij stinkt voor uren in de wind. Goed. Uh, 1, twee, drie en toen laat men vallen. Nee? Oh, oh, stop met zwieren. Ik kan hem zo nauwelijks houden. Ja, kom, weet je. We zetten hem daar achter je neer. Voorzichtig. Ga jij hem tegenhouden? Ja, ja, oh, tegen. hem ja, ja okay. oh. Oh. ik ben beschaamd in zijn plaats. Hè. Je moet dat thuis ah, niet Je moet daar niet mee inzetten. In, madame Martens, kom, moet je zijn vest in? Nee, nee, kom daar met geen tang aan. Ik uh, weet wat hier komt, hoe kom, je alles in meisje je. Zo men het er beter. Wanneer hey. krijg je de haal eens mee? Hey. Hey. Hey. Wat is dat? Uh. Oh, Madame Martens, bloed op zijn hem. En die knie, dat is iets van een paar dagen geleden. Ja, ja, ja die heeft hij opgelopen in, in een gevecht, dokter. Uh -huh. En hij had toen ook gedronken? Nee, nee. Allee, een beetje wat champagne, maar, maar dat was op een trouw receptie. Dus ja, dat is eigenlijk... Uh... Kortom, meneer is de laatste tijd nogal agressief. Ja. Kijk, er zit niks anders op dan hem nu aan zijn maar te laten uitslapen. En bereid u maar voor op een kater van formaat morgen. Ja. En als ik u nog een goede raad mag geven... meneer zou beter definitief stoppen met alcohol te drinken. ja. Als hij zo voort doet, gaat hij in deze dagen nog een ongeluk begaan. Enfin, goeienacht nog. Ik uh, laat mezelf verder. Ja, goeienacht dokter M. Bedankt, hè. Ja, bedankt. Bedankt, hè. Tot morgen. Ja, goed. Oh, Guido, ik schaam mij dood, hè. Wat moet die dokter nu wel niet denken van Pieter en mij? André is ondertussen in alle cafés geweest waar hij normaal komt... voor zover ze nog open waren, maar... Ja. Ze hebben hem nergens te zien gekregen vanavond. Oh, waar heeft hij dan verdomme gezeten? De breedje loopt op weg naar huis nog eens binnen... in die cocktaillounge van het Kruan Plaza Hotel. Misschien dat Pieter om een of andere reden daar aan de baar gaan heeft. Het oh. zou me nu wel verwonderen. Weet je wat ze nu tegen mij zei, Guido? Dat zijn rug opengekrapt is. Opengekrapt? Ja. En, en, en dat het wel haar zaken niet waren, maar dat ik... morgen zo eens langs mijn neusweg aan Pieter moet vragen hoe hij aan die irritatie tussen zijn billen geraakt is. Een irritatie? Ja, of een soort kneuzing. Enfin, volgens haar gaat dat binnen een paar dagen wel vanzelf over... maar ze wou mij niet zeggen wat ze dacht dat het was... want ze was gezicht niet zeker. Ze zei alleen dat ik... ja, dat ik dringend eens een goed gesprek met Pieter moest hebben. Over zijn drankmisbruik? Nee, nee, nee, Guido, nee. Ze bedoelde duidelijk iets anders. Heiden, visser, bijten ze? Mm. Nee, verdomme. Mm. Geen paniekbakker, mm. daar zijn we allemaal van het Dan zal ik er maar mee op vrienden. Oh, nee. Ja, met Anne-Lorum Martens. Dat... Ja, goedemorgen, Roger. Peter? Nee, nee, die is gewoon hier, waarom? Ja, toch wel, hè? Ligt hij ligt hier naast mij. Nee, uh, hij voelt zich niet zo goed. Uh, hij is een beetje ziek, denk ik. Pieter heeft wat gedaan, Roger? Hij wordt beschuldigd van... van de